Twee uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Dit is de dag, teammanager van Ajax David Ent, werd Na meer dan dertig jaar trouwendienst van de ene op de andere dag ontslagen. Was hij te veel een vriendje van Van Gaal? En we moeten van staatssecretaris Dijksma aan de snoepgroenten. Culinairjournalist Janneke Vreugdehil kan zelfs de grootste groentegruwelaars aan de spruitjes krijgen. Eerst het NOS-journaal met Doorhout Meegens. De Amerikanen luisteren ook Nederlands telefoonverkeer af. Inlichtingendienst NRC heeft vorig jaar in een maand 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken onderschept. Dat meldt technologiesite Tweakers.net. De NSE verzamelde de gegevens om ze daarna te vergelijken met een database van verdachte nummers. Bij Match kon het gesprek volgens Tweakers worden afgeluisterd. Het is niet bekend of en hoe vaak de NRC dat heeft gedaan. In het kader van het afluisterprogramma van de NRC werden gegevens van bij elkaar 125 miljard gesprekken opgeslagen. NOS-correspondent Bram Vermeulen stapt in Turkije naar de rechter om te weten te komen waarom hij door de Turkse autoriteiten wordt tegengewerkt. De zaak speelt al een paar maanden, vertelt Vermeulen. Ik ben er gekomen in maart van het jaar toen ik Turkije binnenreisde en apart werd genomen door de grenspolitie die mij vermelden na een aantal uren te hebben gewacht daar... dat ik inderdaad op een zwarte lijst sta, een verboden persoon ben in Turkije. De Turken weigeren te zeggen waarom dat zo is. Ook na tussenkomst van buitenlandse zaken in Den Haag. Na 1 januari komt Bram Vermeulen het land niet meer binnen, zo is hem verteld. Voor de problemen begonnen had hij al beslist... dat hij eind dit jaar teruggaat naar Zuid-Afrika. Een lid van de Baschische afscheidingsbeweging ETA zit ten onrechte nog steeds vast in een Spaanse gevangenis. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft bepaald dat ze moet worden vrijgelaten. De vrouw zit een straf uit van duizenden jaren voor diverse aanslagen in de jaren 80 waarbij 24 mensen om het leven kwamen. Volgens de Spaanse wet moeten gevangenen met zo'n straf na 30 jaar worden vrijgelaten, maar dat gebeurt niet bij ETA-leden. De Europese rechter vindt dat dat niet mag.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 Later vertrok het vliegtuig met een nieuwe groep parachutisten. Het toestel stortte neer in de buurt van Namen. Daarbij kwamen tien parachutisten en de piloot om het leven. Het weer bewolkt met in het westen en noordwesten soms wat motregen. In het zuidoosten droog met ook af en toe zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon en zacht. En dan wordt het 18 tot 22 graden. Straks is de ronde van Frankrijk en Utrecht 10 miljoen waard. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Dit is de dag dat de plastische chirurgie aan banden wordt gelegd. Straks na drieën de reactie van cosmetisch arts Robert Schumacher. Verder aan tafel, de Tour de France komt weer naar Nederland. In 2015 start de wieleronde waarschijnlijk in Utrecht. Kosten 10 miljoen euro. Is dat het waard, vragen we aan Jos Vazen. Hij haalde in 2009 de ronde van Spanje naar Nederland. En journalist Janneke Vreugde heel houdt van groenten... en kan dat wel van de daken schreeuwen, Janneke? Om ons even lekker te maken, wat is de allerlekkerste -aller groente die jij kent? Ja, zeg. Meteen een hele moeilijke vraag. <laughs> oh, top drie dan. Mm, ik hou ontzettend van aubergines. Die vind ik, die vind ik zo vies. Ja, vind je ja, die zo vies? Pa. Maar dan weet je niet hoe je ze klaar moet okay. kunt maken. Kunt maken. lekker. Dan kunnen ze heel lekker zijn. Uh, God, ik vind het heel moeilijk. Spinazie vind ik erg lekker. Boerenkool vind ik heel lekker. Uit de als persje, ja, ik heb er echt niet één. Ik hou van ze allemaal, ja. Ook aan tafel teammanager van Ajax, David Ent. Hij kreeg van de een op de andere dag te horen... dat de club hem niet meer nodig had en hij kan vertrekken. Gaat u nog wel naar Ajax toe als ze spelen? Als ze thuis spelen ga ik altijd, want ik blijf fan. Ook al is het uh, niet prettig afgelopen. En nou, het is nog niet helemaal afgelopen. We zitten aan het staartje van, uh, van het conflict, zeg maar. Maar binnenkort is het echt afgelopen. Ja. En uh, dan gaan we een nieuw leven beginnen. En het Zwarte Piet over Zwarte Piet, dat wil maar niet ophouden. Nu zelf de Verenigde Naties onderzoek doet... dominee Henk Leegte van de intocht in Amsterdam... wil het uiterlijk van Zwarte Piet geleidelijk aan aanpassen. Wordt het dan een soort vijftig tint bruin, vragen we hem tegen drieën. En live muziek is er vandaag van de meest onbekende popartiest van Nederland... namert Mijndert Talma. Of is dat valse bescheidenheid? En hebben uw kinderen ook zo'n hekel aan bloemkoolspruitjes en tuinboden? Stel uw vraag dan aan Janneke Vreugde heel via Twitter... met de hashtag DIDD of ga naar de website ditstedag.nu. Ja, Utrecht krijgt waarschijnlijk de toerstart van 2015... en daar hangt dan een prijskaartje aan van 10 miljoen euro. Jos Vazen, u haalde de Vuelta start in 2009 naar Nederland... en u wilde dat in 2015 weer doen, hè? Ja, ja alles was klaar. De bankgarantie, de steden, alles was klaar. Maar in maart uh, hebben, heeft ASO, de organisatie van de Tour... Heeft 100% de aandelen van de Vuelta gekocht... En toen alles rond was eh, en de vervelter ja zei, zei de ASO nee. En nu is het een beetje begrijpelijk waarom. Omdat hij naar Utrecht gaat? Omdat de Tour naar Utrecht ah. wilde komen. En dat is een verrassing. Want de Tour de France gaat normaliter niet binnen tien jaar terug... naar een land waar ze geweest zijn. Ja, dus u, u had dat ook niet verwacht? Nee, dat was in eerste instantie niet verwacht. Nou, en maar dat begon. U, baalt u niet ontzettend? Want u had uw Vuelta helemaal rond. N nou, ik baal niet. Ik ben een sportman. En uh, ik vind de Tour een, een fenomeen in de sportwereld. Dus dat fenomeen naar Nederland is op zich voor de sport al heel bijzonder. Mm -hmm. uh, het is jammer voor de Vuelta, maar. Goed, zo lopen dingen in het zakenleven, want Sport is ook zaken en de ASO is een heel groot zakelijk complex. Dus apart dat ze ASO heet, ik moet steeds aan andere dingen denken als ja, dat ja, zo heten ze nog eenmaal <laughs> en uh, zij organiseren de Dakar Rally en de Tour de France, dat is een hele grote organisatie. En ja. waarschijnlijk hebben ze toen het bod van Utrecht al gezien. Ja, en twee van die rondes in één jaar, dat hebben ze in 2010 beleefd, dat werkt niet, ja. dus... Maar waarom komen ze dan weer naar, naar Nederland? U zei, het is niet gebruikelijk dat ze binnen tien jaar weer ja, naar hetzelfde ik land Ik geef gaan. daar twee uh, redenen voor. De eerste is uh, dat Nederland een enorm wielerland is. En de tweede is dat kennelijk uh, in een moeilijke Europa Nederland nog een behoorlijk rijk land is en geld ervoor over heeft. En het gaat toch uiteindelijk om het bedrag dat geboden wordt? Uh, wat, nou, het gaat erom dat, uh, dat iemand dat bedrag wat gevraagd wordt, betaald, betalen wil. Want zij vragen dat bedrag sowieso. Ja. En dan is de vraag of iemand zo gek is om het te geven. Ja. En dan twee keer Nederland, eerst Rotterdam en vijf jaar later Utrecht. Dus uh, in Nederland hebben we de stad ervoor over. Die, die toestad moet dus 10 miljoen gaan kosten. Dat moet dan 5 miljoen zijn vanuit de gemeente. 5 miljoen vanuit sponsorgeld. En de schatting is dat er 750.000 bezoekers op het evenement afkomen. En dat het bedrijfsleven dan de kosten kan terugverdienen. Nou is natuurlijk altijd de vraag, is dat dan reëel? Ja, dat is... Uh... Voor mij lastig te boren in die zin dat ik er niet in geloof dat die kosten terugverdiend kunnen worden. En het is ook altijd wel een reden die opgegeven wordt. Maar die vijf miljoen van de stad, dat is punt één al. Uh, dat krijg je niet terug dat de city promotie. Dat moet je het ook zo vertellen, dus public relations. Ja. De Tour is een hele strakke organisatie. Daar mag je geen sponsoring bij aantrekken. Wij hadden bij de Verwelten nog 40% rechten. Bij de Tour is het nul. En het bedrijf, het is een hele vluchtig moment. Hè? Je hebt de prologen, misschien de start de volgende ochtend. En dan is het over. That's it, zijn ze weer weg. En dan zijn ze weg naar België, denk ik. Want dat is nog niet bekend. Maar dan denk ik van België de volgende dag naar Frankrijk. En dan zijn ze weer aan Frankrijk. En wie profiteert ervan? Dat hebben wij in de Verwelten wel gemerkt. Dus vooral de horeca. Het is vooral de hotelleven, het is de terrasjes... en het zijn de souvenirswinkels. Uh, dan is 5 miljoen op te hoesten door de middenstand. Daar, daar geloof ik niet. Nee, dat is niet erg reëeld. Nee, wij, uh, wij hadden een kostenpost van 2,5 miljoen euro naar de Vuelta. Daar komt dan nog de organisatiekosten bij. Die was toen anderhalf, dus dat was vier. Maar we waren vier dagen in Nederland. Dus we gingen van stad naar stad. Mm. En dus in iedere stad heb je weer een nieuwe een situatie waar mensen naartoe komen. En daar was de spin-off ongeveer 9 miljoen. Ja. Dus we reden vier dagen met eigenlijk dezelfde equips. Uh, en er was de spin-off 9 miljoen. Maar één dag, anderhalve dag, uh, dat is... En dan 10 miljoen, niet... dat, dat is niet erg reëel. Ik denk niet dat het terugverdiening kan nee, worden. en nee. Nee, nee. weet u iets van geld? U zat ook in de sport of u zit ook in de sport... Ja, ik weet wel dat het leven niet om geld gaat, maar om heel veel geld. Ja, maar is, klinkt het reëel dat dat terug te verdienen zou zijn? In nou, een... ik, ik denk niet dat het echt terug te verdienen is... maar dat, ja, wat, wat voor bedrag staat er tegenover de PR die je, die je wenst... Is dat in geld uit te drukken? Hoeveel is dat? Ja, dat is een investering waar waarschijnlijk wijs zich over hebben gebogen. Ja, ja, ja iedere vader. stad wil zijn stadpromotie. Amsterdam is bekend Rotterdam-Den Haag. Dus Utrecht zal ook wel op dat podium willen. Ja, en als je, je budget wat bestemd is voor city marketing, daarvoor wil inzetten, is prima. Ja, dan kan het. Maar, vanmacht... maar dan ben er dan ook open in, dan zeg ik dat dat de doelstelling is. Ja, want dat mist u, in de openheid? Nou, het is nog te veel onbekend, laten we het zo zeggen. Alleen, ik verwacht niet dat de stad zegt 5 miljoen, dat ze 5 miljoen kunnen terugverdienen via het bedrijfsleven. Dat ja. in deze tijd geloof ik niet. Nee, want dat komt daar natuurlijk ook nog eens bij. Deze tijd, zegt u, het is natuurlijk ook crisis. Uh, ik kan me voorstellen dat bedrijven denken, ja, leuk allemaal, maar daar hebben we gewoon helemaal geen geld voor. Op het moment. Ja, dan zijn we wel weer in 2015. Hè. De, oh, dat is de crisis voorbij. Dus dan zou de crisis <laughs> al wat opgelost zijn. Maar het is wel een enorm is een bedrag wat het bedrijfsleven zou moeten ophoesten. En dat hebben wij eh, ook met de Vuelta gemerkt... dat dat niet zo eenvoudig is en niet lukt. Wij hadden ongeveer een miljoen. Ja, nou, dat is inderdaad heel wat minder. Nou, in 2009 haalde de u die Vuelta naar Nederland. Zullen we even luisteren hoe eh, dat eh, toen klonk. Rotgele vlaggen, stieren en paëlja. De rente is op hoog geslagen vanwege de Vuelta. En de renners rijden maar liefst vier dagen door Nederland... met Assen als startplaats. Het blijft even wennen. En niet alleen voor ons... Allee! Wij zullen er zeker een steen aan bijdragen dat het een geweldige feestweek wordt voor de Spanjaarden als ze dan hier komen. De Vuelta-koorts duurt al weken. Op het provinciehuis in Assen wilden ze de Guelta om zo Drenthe te promoten. Het is natuurlijk een geweldig evenement en daarmee kun je de provincie heel goed op de kaart zetten. Ze dus we zullen weten waar Drenthe ligt en de wereld zal ook weten waar Drenthe ligt. Ja, de wereld zal weten waar rente ligt. Meneer Vazel, weet de wereld waar Drenthe ligt na die Vuelta? Heeft dat gewerkt? Nou, de wereld weet waar Drenthe ligt, maar dat uh, komt door de TT van Assen. Oh, dat wisten <laughs> ze al eigenlijk. En, en niet van de Vuelta. Wat we wel geconstateerd hebben, dat uh, nadat de Vuelta geweest is... structureel, jaarlijks, uh, meer mensen gebruik maken van hotels... Uh, dat soort dingen, Drenthe. Dus het heeft wel een aantrekkingskracht, maar... Een, algemene zin is het toch redelijk beperkt. Ja, dus je moet je niet rijk rekenen. Nou, valt maar op dat dat eigenlijk altijd wel weer gebeurt met grote sportevenementen. Steden zeggen dan altijd, ja, het gaat ons zoveel opleveren. Dat hoor je bij de Olympische Spelen, dat hoor je bij het WK-voetbal... bij het EK-voetbal, nu weer bij de wielerondes. Wat is dat toch? Optimisme. Ja, maar dat is nergens uh, op gebaseerd. En je moet het verkopen, je moet het uh, zodanig verkopen... dat het ook de goedkeuring krijgt van, uh, van de overheden enzovoorts. En u noemde 750.000 mensen... Ja, dat, dat wil ik nog zien bij Utrecht. Dat is wel heel veel om in de stad te hebben ja. met zo'n uh, proloog. Maar het heeft wel een grote aantrekkingskracht. Maar vaak zie je dat die evenementen gewoon uh, te groot worden aangezet en te veel verwachtingen is. Pak het wereldkampioenschap, wielrennen in, in Valkenburg bijvoorbeeld. Utrecht heeft dat feest gehad, 200... Wel ja, uh, de, de, de Unie van Utrecht. Unie van Utrecht. Uh, of de Unie van Utrecht. Dat is ook vrede oh, van utrecht oh ja, ja okay, dat is okay. ook niet uh, financieel geslaagd al oh, was het wel zijn uitstraling zo moet je de tourstart ook maar zien ja, ja. hoe zien jullie het hier aan tafel janke ga ja. je naar de proloog van de tour nee maar ik ben ook helemaal niet van de sport uh, wat ik me dus afvraag waarom wil je het als er geld bij moet city promotie public relations de stad bekendmaken televisie over de hele wereld alles ja, wat je dat wat je daarin stopt misschien niet hetzelfde oplevert nee je moet de waarde uh, meten tussen uh, wat je erin stopt en wat je er aan promotie voor terugkrijgt. Niet in geld. Het is niet dat je zo'n evenement kosten-baten neutraal kunt krijgen. Ja, dus wat u daaraan. Promotie aan terugkrijgt, denkt u toch dat dat hoger is dan het bedrag wat u erin stopt? Uh, dat zal Utrecht denken. Ja, maar u, u niet, dus? Uh, nee, dat is welke keuze je maakt. Als je maakt voor City Promotie, pak het budget van City Promotie daarvoor, dan is de Tour een fantastisch evenement om je stad op de kaart te zetten. Ja. Echt, dat is de norm. Maar de Tour is buiten categorie. Ja, uh, dan, dan is het goed, maar ja. zeg dan ook van tevoren dat je het gebruikt als City Promotie. En dat, je niet, dat het geld wat je erin stopt... dat dat niet in guldens of euro's terugkomt. Ja, u loopt al wat langer mee in deze wereld. Hoe verklaart u dat dat realisme... maar niet tussen de oren van de bestuurders komt? U komt ze ongetwijfeld heel veel tegen. Um, ja... Kijk, iedere bestuurder, ook, uh, ook wethouders en burgemeesters... En zo, die, die kijken altijd naar hoe krijgen we ons dorp, ons stad... hoe krijgen we ons leefgemeenschap, hoe krijgen we, maken we die bekend. Utrecht heeft een beetje het nadeel dat ze de vierde stad is... na de drie grote steden. En ja, die hebben dat te veroveren om Utrecht die bekendheid te geven. En dan mag het wat kosten. Ja. Uh, als het budget ervoor is, prima. Ja, maar als dat niet zo is, dan ga je vertel, jezelf aan Als het verteld ogen. wordt dat het zichzelf bedruipt... dan uh, hou je jezelf voor de gek. Maar dan heb je ook weer het probleem... het voordeel dat vaak bestuurders er maar vier jaar zijn... en tegen het moment dat het evenement er is... zijn ze er niet meer en hebben ze ook geen verantwoording nou, Dat meer. is wel heel cynisch dan. Dan kunnen we ook niet, niemand ter verantwoording roepen. Als u terugkijkt naar de Vuelta 2009... is het, is het uh, onder de streep uitgekomen wat u wilde? Ja. Ja, en vooral omdat wij vier dagen door Nederland gingen... en dus door heel Nederland uh, voor wel te promoten, al die steden meededen. En uiteindelijk is het uitgekomen. Het is uh, op nul uitgekomen, ja. zo ongeveer. Ja. En dat betekent dat we wel 4 miljoen hebben geïnvesteerd in vier dagen. Vijf dagen. Ja. Hier heb je er voor tien miljoen. Misschien 12 Eén. miljoen met de organisatiekosten in een anderhalve dag. Ja, dan moeten er wel heel veel dingen kunnen gebeuren. Ja, dat is dus niet heel erg reëel, als ik u begrijp. En nu gaat de Vuelta niet door. Kost u dat ook nog geld, trouwens? Uh, dat kost de overheid geld, want we hebben een uh, budget gekregen... van de provincie Drenthe en een budget van het ministerie... maar dat waren kleine bedragen, zeg maar 50.000 euro... om die voorbereidingen te doen. Ja, die, die zijn afgeschreven. Ja, dus uh, dat, kost, dat is dan toch weer verlies. Nog een advies aan de burgemeester, want die zit woensdag... bij de presentatie van de Tour van volgend jaar... Nee, de burgemeester, ik uh, geloof meneer Wolse, zal uh, ook aftreden eind van het jaar. Dus uh, het maakt toch niet uit wat hij doet? Uh, nou, dat zeg ik niet, <lacht> maar ik bedoel, wat zal ik me advies geven? Ik hoop in ieder geval, wat, wat je zag bijvoorbeeld in, in, in Amsterdam... dat ambtenaren de, de sport gingen organiseren. En dat moet hij voor oppassen. Hij moet wel een organisatieteam neerzetten... waarvan mensen organiseren die uit de sport komen... En die weten hoe het moet. en Bent u te bellen? Uh, mijn telefoonnummer is altijd zo... maar ik moet wel met mijn leeftijd rekening met mijn houden. Maar ik ben wel te bellen. Maar dat zal meestal niet. Maar vaak worden zo'n grote evenementen... door de sportambtenaar en de sportwethouder... en dan komen er alle soort commissies... En dan wordt het een, een bureaucratie van je welste. En dat moet hij wel proberen okay. te voorkomen. Nou, burgemeester Wolfsen is gewaarschuwd. Dank u wel. We gaan naar live muziek. En hij wordt bestempeld als een Nederlands onbekendste popster. En dat wordt uh, niet altijd door iedereen begrepen. Maar met kelderkoorts, een combinatie van een autobiografische roman... en een studioalbum, vindt hij steeds meer aansluiting bij, de gro bij het grote publiek. Meijna Talma, Goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het een beetje? Want jij bent hier aangekomen en de, de helft van je instrument was er niet. Dus even stress hier. Ben je weer een beetje tot rust gekomen? Ja, ik, ik had uh, alles in een, uh, een, flight, uh, in een, uh, een koffer gedaan. Ik, heb, uh, ik, ik vond het toch een beetje zwaar mee te sjouwen. Ik heb toch weer mijn, mijn rolkoffer meegenomen. Net, net die snoeren vergeten die ik nodig had voor Net me uh, <laughs> de meest ja. essentiële snoeren. Ja. Maar we hebben een oplossing gevonden, maar goed. Uh, dat jij onbekend wordt genoemd, uh, is dat echt waar? Of is dat een, een soort... Uh... Ja, ja ik, ik, ik, ik werd door Sander Play in Vrij Nederland als, als Nederlands onbekendste popster. Dus uh, de combinatie van onbekendste en popster is natuurlijk wel uh, een, een nuanceverschil. Ja, dat is wel een verschil. We hebben een aantal collega's van jou gebeld en die, die zeggen daar het volgende over. Ik heb een meisje... Nee, dat moet wel gezegd worden. Iedereen doet maar net alsof hij een soort outsider-artiest is. Lucky Fons, de derde. Hij de derde. is gewoon een f grote popster. En dat moet men gewoon eens gaan beseffen. Oh, een Meinerd is gewoon volstrekt uniek. Ik ken geen andere persoon die zo is als net En ook zo geestig is dat trouwens. Tim Knol. Ik was uh, naar zijn showtour vorige week. Schitterende dia's uit het verleden. En alle foto's die je van net ziet, zie je helemaal terug. En je kent hem uit duizenden. Even ik vind hem een grote popster. Ik vind dat hij er cool uitziet. Ja, hele goede performer. Hij is heel charismatisch. Ik heb het gevoel dat hij niet aan durft te kijken als je tegen je praat. Maar ondertussen vertelt hij wel de mooiste verhalen. En het wordt wel tijd dat iedereen op gaat ontdekken. Want ik vind het belachelijk dat hij niet veel wereldberoemder is. Toen ik wil niet zeggen dat knullig was, maar het zat er wat tegen Die jaren en die foto's van vroeger. Ook waar mij met speelt gebeurt iets maf. Dan merk je gewoon dat de mensen daar echt op reageren. Iemand een beetje knulligheid had, was het juist echt wel goed ofzo. Sommige mensen liggen helemaal dubbel, andere mensen krijgen echt tranen en ogen. Hij is heel goed met tragische dingen, zeg maar. Tim Knol en Lucky Fons die zeggen die valse bescheidenheid die moet nou maar eens voorbij zijn. Uh, ja. <lacht> uh, ik heb, sorry, ik ik, ik, ik, ik ik heb hier niks over de koptelefoon, maar dat klopt wel. Uh... Oké, okay, yeah, yeah. ja. ja, ja. ja, ja er gebeuren ook altijd onverwachte dingen, hoorde ik net in het, in het stukje. En dat klopt dus ook wel. Uh, ja, misschien wel, ja. <lacht> ja. ja. Maar uh, is het iets wat je zoekt, dat onbekend blijft, of wil je eigenlijk wel gewoon doorbreken? Nee, ik denk dat. Iedere artiest die wil het liefst dat, uh, dat zijn eigen liedjes uh, door, door zoveel mogelijk mensen worden gehoord. Uh. Goed, en je gaat voor ons zingen. Wat ga je voor ons zingen? Uh, drie minuten zuurtjes kleurendroom. Ga je gang? Film teruggekomen uit het lab, projectentafel haastig uitgeklaapt. De bij op het behang, een superachtfilm duurt nooit te lang. Schokkende en trillende beelden, de traagheid kan ons niet schelen. De grove korrel, de imperfectie, superachtfilm is onze fascinatie. Geef ons de gele doosjes van Kodachrome, Drie minuten zuurtjes, kleur en droom. Het geratel van de projector. Je kijkt beter zonder geluid. En je zag nog nooit zo'n prachtige roze mensenhuid. Over het hele beeld hangt een melkachtige waas. Alsof je door kaarsdoek kijkt, superachtig film is een baas. Geef ons de gele doosjes van Kodachrome. Drie minuten zuurtjes kleuren droom. Geef ons de gele doosjes van Codachrome. Drie minuten suurtjes, kleur droom. Alles is al een keer gedaan. Alle films zijn al eens gemaakt. Als je alles kan, kan je eigenlijk niets. Een digitale overdaad, Beeldinflatie. Geef ons de gele doosjes van Kodachroon, drie minuten zuurtjes, kleur en droom. Geef ons de gele doosjes van Kodachroon, drie minuten zuurtjes, kleur en droom. Geef de gele doosjes van Kodachroon, drie minuten suurtjes, kleuren droom. Geef ons de gele doosjes van Kodachroon, drie minuten suurtjes, kleuren en droom. Drie minuten zuurtjeskeuren geuren droom van mijnertalma en zo meteen om kwart voor drie kunt u hem nog een keer horen. Melk en honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met Janneke Vreugde, heel culinair journalist van NRC Handelsblad voor het eerst. De gast in deze rubriek, Janneke. Uh, goedemiddag. Leuk je hier te begroeten. Dank je wel. Staatssecretaris Sharon Dijksma trekt er 1 miljoen voor uit... om groentekwekers te stimuleren om snoepgroenten te ontwikkelen. We kennen al snoep snoeptomaten en snoeppaprika. Ja, wat zou jij nou als eerste als snoepvariant willen zien? Die aubergine waar je het net over had? Nee, want een aubergine is nou typisch een groente die je moet bereiden... voordat die uh, eetbaar is. Um, ik kan me zo voorstellen, je hebt nu in de supermarkt heb je van die worteltjes. Dat zijn van die ronde kogeltjes en die zijn... Zien er heel leuk uit, maar zijn heel smakeloos. Oh. Omdat ze uit hele grote winterpenen zijn gestoken en heel snel uitdrogen. Nee, waarom uh, kweek je niet een mini-worteltje? Uh, worteltjes zijn lekker zoet, lekker knapperig, zijn heel nee, prima om te snacken. En, maar laat ze dan ook als een worteltje uitzien. Ik ja. vind het een beetje onzin om groenten een andere vorm te geven, zodat ze aantrekkelijker zijn dan, uh, dan de erg. Want ze zijn zo mooi van zichzelf. Ja, dus 1 miljoen toe, naar de, in ieder geval naar de worteltjes, zeg jij. En een 1 miljoen voor de woord. Ja, ja, ja. Ja. Van jouw hand verschijnt het kookboek I Love Groenten deze week. Uh, ik wil even aan tafel weten of jullie van groenten houden. David Ent, houdt u van groenten? Ja, ik hou heel erg van groenten. Ik eet heel veel groenten zelfs. En wat is het lievelingsgroente? Rucola. Rucola. Aha. Jos Vaze, groenteliefhebber... Of toch liever... Ja, ik, ik ben zuiderling, dus uh, speerzussen kunnen ze me dag en nacht voor wakker maken. En voor de rest heb ik veel groenten. Weinig sla, maar wel veel groenten. Maar wel veel groenten. Henk Alle groenten. Groente. Nou, wat een, wat een geweldige gast hier ja, aan tafel. Ja, ieder, nou, ik heb wat meegenomen. <laughs> ik ik uh, ga ervan uit dat het helemaal opgaat ja dus dat, Wat staat hier op tafel? Uh, ik heb meegenomen uh, pannenkoekjes van geraspte courgette. Dat is een Turks gerecht. Dat heet, maar ik spreek het misschien niet goed uit, kabak kabakmuxer. En uh, ze zijn gemaakt van... Het ziet eruit als, uh, als een soort grote poffertjes en dan een beetje groen. Het is gemaakt van geraspte courgetten met ei en uh, een beetje meel. En wat verse kruiden erin, mint en, uh, en dillen en een beetje citroenrasp. En je eet daar een sausje bij van uh, dikke yoghurt met ook weer kruiden erdoor. Het okay, is een heel fris, licht... Groentehapje. Het recept staat op de website. Dit is de dag, maar nu en jullie mogen ervan uh, proeven. Dus, ga, dus gaan jullie gang. Uh, want Janneke, waarom een, een groentenkoopboek? Wat is er met groenten? Ja, het is eigenlijk omdat ik zelf zo ontzettend veel van groente houd. En ik had zo'n boek eigenlijk ook al best tien jaar geleden willen maken. Maar toen had niemand daar belangstelling voor. Want iedereen was nog vleesboeken aan het maken. en vis visboeken, ook heel leuk. Maar het, het valt mij op dat nog steeds heel veel mensen de maaltijd laten draaien... om het eiwit-ingrediënt, dus om de vlees of de vis of de... Desnoods de vega burger. Als, mijn, uh, als uh, je als kind aan je moeder vraagt wat eten we vanavond... nou, dan is het bijvoorbeeld slavink. En dan komt daarna pas dat er andijvie bij komt. Terwijl het volgens mij heel Nederlands is... om te zeggen welke groenten je gaat eten. Vier mij vroeger op. Als je vroeg wat eet je vanavond? Ja, broccoli. Denk, is ja, bro dat zo? Broccoli met wat? Ja. Oh, dat is niet mijn ervaring. Nee? Oh. Nou, maar dat jaag ik toe. Ik, okay. ik denk ook dat je die groenten centraal moet stellen. Um, we, of je nou vlees of vis eet of vegetariër bent... het is gewoon eigenlijk heel gezond om een groot deel van je maaltijd uit groenten te laten bestaan. Uit planten, laat ik ja, het zo zeggen. Ja, en dus die, die, dat, dat gerichtheid op, op dat uh, eiwitelement daarvan zeggen, daar moeten we in ieder geval van af. Dat, dat mag wel eens wat meer bijzaak worden. Ja. Ik heb op, het, uh, op de cover van mijn boek, geloof ik, gezegd... de tijd dat groenten een suf gekookt hoopje was... naast dat grote stuk vlees is voorgoed voorbij. Ja. Ja, dat was en natuurlijk ik... ook een kwestie van welvaart. Dat mensen heel blij waren dat ze vlees dat hadden. Is ook zo, dat is ook zo. Ja, maar ja. Dat, dat is voorbij, zeg jij. Maar heel veel mensen houden niet van groenten. Valt mij nee, ook heel veel volwassenen trouwens. Groente heeft inderdaad een... Uh, niet van heel iedereen. goed imago. Dus als... Kijk, die, die maatregel van uh, staatssecretaris Dijksma is natuurlijk een economische maatregel. Bedoeld om de, uh, de Nederlandse tuinbouw in het buitenland uh, op de kaart te houden. Maar als dat het assortiment in de Nederlandse supermarkt vergroot en groentes aantrekkelijker maakt... Ja, dan ben ik daar uh, ja. ook blij mee. Maar hoe ja. verklaar je dat heel veel mensen er toch niet van houden? Ook veel volwassenen in mijn omgeving, merk ik. Omdat, zeggen dan ze van niet, leuk. omdat ze denk ik niet genoeg weten wat je er allemaal mee kunt. Hm. Je kunt met groenten ontzettend veel kanten op. Het is nou ja, het meest veelzijdige stukje groenten, zal ik maar zeggen. <lacht> dan gaat het over iets anders ging, ja. ja. Maar goed, dat, dat is blijkbaar onbekend. bij mensen komt waarschijnlijk dan ook... omdat ze thuis nooit voorgezet kregen als kind... Ik denk wel dat dat van generatie op generatie gaat, ja. ja. Als jouw moeder uh, uh, niet lekker... Uh, bijvoorbeeld de andijven altijd tot snot kookte... Ja, dan ga je later als volwassenen niet zo snel weer andijven klaarmaken. Nou, ik herinner me nog de geur uit het dorp waar ik opgroeide... van de bloemkool die dan om tien uur volgens opgezet werd... en dan om een ja, uur of twaalf, half één werd genuttigd. Ja, dat is verschrikkelijk. Nou, bloemkool is dus een goed voorbeeld van een groente... waar je veel meer mee kunt dan alleen maar koken. En met een kaashausje serveren al dan niet. Maar dus is dat niet ook het probleem dat je er zoveel mee kan... en dat mensen zo weinig tijd hebben... en um, een stukje vlees is een kwestie van peper en zout en even braden, zullen we maar zeggen. Ja, maar dat maar kan met... met groenten ook, hoor. Ik heb mijn kookboek, er staan 86 groentegerechten in. Ik, zou, ik wil me er sterk voor maken dat 60, nou misschien wel 80 procent ervan... binnen een half uur op tafel staat. Okay, dus het, hoeft, het argument van tijd hoeft niet meer... Nee, uh... dat hoeft absoluut niet. Nee. En je kunt dan ook nog... Uh, uh, stappen nemen als al kant-en-klaar gesneden groenten gebruiken. Ja, dan ben je nog sneller klaar. Ja, dat vind, dat, dat ja, verbied jij niks. niet? Nee, absoluut niet. Ik ben ook een werkende moeder. Ik uh, moet ook heel snel te eten op tafel. Nee, ja, dat, uh, dus dat doe dat ik vaak genoeg. En dan het hoofdstuk groenten en kinderen. Ja. Dat is ook een, een lastig <laughs> hoofdstuk. Kun je ons helpen? Um, ja, dat moet je eigenlijk aan mijn zonen vragen. Uh, ik heb het boek opgedragen aan mijn zonen met een smiley erachter. Omdat dat ook niet de grootste groenteliefhebbers uh, ter wereld zijn. Uh, maar uh, er zijn zeker manieren waarop je het aantrekkelijk kunt maken. Uh, ik denk bijvoorbeeld dat die pannenkoekjes... dat die bij veel kinderen in smaak zullen ja. vallen. Bij de mijne in ieder geval wel. Ja. Uh, ik maak vaak curry's. En curry's is bij uitstek iets... waar je ontzettend veel verschillende dingen in kunt stoppen. Er is ook heel veel groenten. Dat gaat er bij mij thuis ook heel goed in. Um, er staat in mijn boek een chocoladetaart en die is gemaakt met bieten. Serieus? Daar wordt van gesmuld bij mij thuis. Kijk aan. Nou, is dat niet dat je. Kijk, dan krijg je een, een, een klein percentage biedt binnen natuurlijk. Ja. Dat is niet genoeg voor je dagelijks portie. Maar het kan allemaal met groenten. Er is heel veel mogelijk. Goed. Ja. Nou, het recept wat je gemaakt hebt hier, jullie nemen er helemaal niet van. Dan gaan we nog eens even. Eén, hoef, het proeven. het tijdens het. Dat uh, is terug ja, te vinden op de website. Dit is de dag, uh, nu. En straks, uh, David Ent was uh, voor bijna alle topspelers van Ajax. De man met, die de arm op hun schouder leggen. Legde, maar he, dat doet hij niet meer, Zometeen spreken we hem. En zelfs de VN doet nu onderzoek naar Zwarte Piet. Begint de hele discussie niet een beetje uit de hand te lopen. Dit is Radio 1. Het is half drie, hier is Torald Meeges met het NOS-journaal. Bij een aanslag Ja, daar ben ik bij een aanslag op een bus in de Zuid-Russische stad Wolgograd... zijn zeker vijf mensen omgekomen. Kleine twintig mensen raakten gewond, veel van hen zijn er slecht aan toe. De autoriteiten zijn er zeker van dat het om een bomaanslag gaat. Wie er verantwoordelijk is, is niet bekend.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 NRC vergeleek de nummers met een database van verdachte nummers. En bij een match dan kon het gesprek volgens tweakers worden afgeluisterd. Hoe vaak dat is gebeurd, dat is niet duidelijk. Dat zijn de hoofdpunten. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel sportbestuurder Jos Vaasten. Hij haalde de ronde van Spanje naar Nederland. En hij vraagt zich af of de Toerstart in Utrecht in 2015 niet veel te duur wordt. Culinaire journalist Janneke Vreugdehul krijgt met haar boek I Love Groente... alle kinderen en alle volwassenen aan de spruitjes. En Henk leegde van de Sinterklaasintocht in Amsterdam... over het VN-onderzoek naar Zwarte Piet. Ook aan tafel David Ent, hij was de teammanager van Ajax. En straks horen we nog een nummer van de meest onbekende popartiest van Nederland... Mijnder Talma. En vindt u het terecht dat de VN Zwarte Piet onderzoekt? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag didd, of ga naar onze website ditstedag.nu. Ja, het afgelopen seizoen werd Ajax weer kampioen. En teammanager David Ent schreef daar een boek over. Route 32. Het glansrijke kampioenschap stond in schril contrast met het begin van dit seizoen. Want na meer dan 30 jaar trouwdienst werd David Ent plotseling ontslagen. Meneer Ent, welkom. Ja, dankjewel. Dat was een onverwachte ontwikkeling, kan ik me zo voorstellen. Nou, het was uh, de be bekende donderslag bij heldere hemel eigenlijk. Vlak voordat het seizoen begon uh, kreeg ik uh, te horen dat ze. Andere weg wilde inslaan met, het, uh, met de invulling van teammanagement. Uh, ja, dat betekende dus een, uh, een va ja, vaarwel van, voor mij op die post. Ja. En dat was een uh, hard gelach natuurlijk. Als je, ik deed dat uh, teammanager al een jaar of zeventien. Daarvoor heb ik ook uh, een andere rollen gespeeld bij Ajax. Maar dat uh, was een, uh, een harde klap. Ja. En het kwam allemaal na de overwinning van vorig jaar. U bent ook vergroeid met de club. Alle hoogte- en dieptepunten van de laatste jaren meegemaakt. Laten we even naar een paar luisteren. ja! Edo! De waarde van het Ajax-shirt is enorm. Het begrip Ajax is zo diep. Ibrahimovic, hij zorgt voor de Golden Goal. Ajax wint na het landskampioenschap ook de beker. Dat logo is een twee-eenheid met Ajax. Dat collectief heet Ajax en wordt nu voor een 32e keer kampioen van Nederland. Ajax-logo is heel bijzonder. Verbondenheid met de club die is er nog steeds... Enig idee waarom ze opeens als donderslag bij Helder Hemel... tegen u zeiden bij Ajax, het is genoeg geweest, meneer End. Ja, de, uh, ik heb natuurlijk uh, gezocht naar het hoe en waarom van deze dingen. En helemaal duidelijk is het me niet geworden. Uh, het werd een beetje in een, uh, in een misbank uh, gestopt. Dat is niet... Uh, Heel, heel duidelijk wat nou werkelijk uh, de bezwaren waren... tegen mijn manier van werken. Want er werd denk... gezegd, hij deed het vrij goed, maar het kan nog beter. Ja, wat <laughs> moet je daar nou van denken? Nou ja, dat is een mooie uitspraak. Ik zal hem onthouden. Uh, dat is voor, op vele dingen van toepassing natuurlijk. Ja. En uh, eigenlijk kan je er ook wel een beetje om lachen... wanneer het op die manier geschetst wordt. Ja, maar maar uh, ook... het gaat er mij om dat ik... Dat ik niet te veel blijf hangen in wat er was. Maar dat ik vooruitkijk en mijn toekomst ga invullen. Ja, dat is natuurlijk prijs, prijs is waardig dat u dat zegt. Maar ik kan me wel <laughs> voorstellen, als je zo lang bij zo'n club hebt gezeten... dat je dan ook wel graag weten, wil weten wat dan uiteindelijk de reden is... waarom ze tegen je zeggen, we willen je niet meer. Ja, natuurlijk. En er zijn wat gemeen plaatsen naar voren gebracht. Professi professioneler werd er gezegd. Er werd zelfs gezegd digitaler. Dus ik ben misschien niet digitaal Allee, genoeg. Heeft u, heeft u wel wereld, een computer of maar, uh, een smartphone? Ja, zoiets uh, zal er aan ontbreken. Ja. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld hun redenen hebben. Want er zijn uh, nieuwe mensen uh, zeg maar, die het uh, be beleid bepalen, het beleid voeren. Alleen het gaat natuurlijk, uh, en dat kan, hè, je kan andere, anders over dingen denken. Je kan zeggen, nou, dit uh, is een beetje passé. en Misschien uh, wordt uh, David en wat te oud voor, voor deze dingen. Allemaal heel goed mogelijk. Maar het gaat natuurlijk wel om de volgorde, om de methode die je hanteert... En uh, de wijze waarop je met iemand omgaat die toch uh, redelijk loyaal en trouw is geweest aan de club. Ja, en dat, zo hebben ze zich niet naar u gedragen? Nee. nee. Nee, om het even kort te zeggen. Heeft het te maken met uw, uh, het feit dat u een beetje gerekend wordt tot het Van Gaalkamp... en dat het Kruifkamp op dit moment het voor te zeggen heeft bij Ajax? Nou, ik heb die, dingen, ik heb die uh, termen wel gehoord. Alleen... Ik uh, hou ervan om onafhankelijk te zijn. Autonoom in mijn denken in elk geval. Ik wil me niet uh, scharen tot wat voor kamp dan ook. Want ik denk, uh, als er dan een kamp mag zijn... in mijn geval is het kamp uh, Ajax. Mm -hmm. Misschien uh, Camp David. Kan Camp David. Maar, ja. maar, Vrede uh, wordt daar gesloten, toch? Ik, ik hou niet van zulke kwalificaties. en dat is een, uh, Het is een ongrijpbaar fenomeen. Ik weet niet of dat wel of niet zo is. Het wordt aan de ene kant ontkend. De andere zegt, ja, nee, dat kan niet missen. Want je hebt je niet... Uh, uh, direct achter een ander beleid geschaard of wat dan ook. Ja, ik doe mijn werk en ik doe mijn werk, wat ik al zei... onafhankelijk, vrij van geest... met uh, daarbij ook de mogelijkheid, vind ik... om het te uiten zoals ik uh, dat goed denk. Ja, is dat niet naïef om te denken dat dat kan binnen zo'n club? Dan ben ik liever naïef. Ja? Ook al kost het u dan uw baan. Ja, dat is een hard gelach natuurlijk. En, uh, maar ik denk niet dat je de, de politieke zaak belangrijker moet maken... dan de inhoudelijke zaak. Nee. En die politiek, dat, uh, ja, dat interesseert me eigenlijk ook niet zoveel. Ik wil inhoudelijk goed werk leveren. Ik wil uh, professioneel, maar ook met liefde... hetgeen doen wat ik, uh, wat ik kan doen en wat ik ook deed. Ja, want u was de afgelopen 17 jaar teammanager. Wat, wat doet een teammanager? Ja, dat is een uh, vrij veelomvattende taak. Uh, het gaat in grove lijnen over de organisatie rond het elftal. Het begeleiden van spelers, maar ook uh, de administratieve uh, programmering. Uh, ja, je bent eigenlijk een soort spin in, een, in het web rond dat eerste elftal. Je staat aan de frontlinie. Je bent bij de wedstrijden, aanspeelpunt voor tegenstanders... voor de arbitrage, voor de officials die er zijn. Door de week uh, moet je de zaken goed administratief op een rij hebben... de programma's maken voor de komende weken... Uh, organisatie van trainingskampen, hotels. Uh, er komt van alles bij kijken. Ja. En wat voor mij een interessant stuk is, maar niet uh, direct de hoofdmoot, is de sociale begeleiding. Het vingerspitsengevoel uh, van hoe iemand in elkaar zit, hoe hij zich voelt. En daar wat mee doen. En daar eigenlijk proberen om uiteindelijk de technische staf en ook het team in een soort pole position te krijgen. Zodat je uh, ideaal aan de start van een wedstrijd kan ja. beginnen. Want dat is steeds meer maar weer dat hoogtepunt waar het om gaat. Het oliemannetje werd u genoemd in een artikel. Ja, dat klopt dat we... wel als ik u zo op luister. <lacht> ja, ja Vaas, u zit zeer geïnteresseerd te luisteren. Ja, ik ken dit wel, want ik ben voorzitter van Vitesse en nu zit ik in de onderzoekcommissie van Heerenveen. Dus ik ken die problematiek van het voetbal wel. En die oliemannetjes die zijn ver ondergewaardeerd... en niemand ziet precies wat ze doen. Want de aandacht gaat altijd naar de coaches en de bestuurders... en de, en de spelers. Maar iemand regelt altijd alles. En dat is, dat is gewoon uh, de regelaar. Ja. En ja, vaak zie je ze niet. Maar als ze er niet zijn, dan merken ze het wel. Ja. Want je zou kunnen zeggen, David, en u heeft uw werk geweldig gedaan. Het is vorig jaar helemaal, goed, helemaal gelukt met Ajax. Dus iedereen zou dan toch zeer dankbaar moeten zijn... dat het allemaal goed gelukt is. Maar ja, het zou ook naïef zijn te, om te denken dat uh, het allemaal aan mij ligt... wanneer, wanneer de triomfwoorden worden gevierd. Nou, maar, wel, maar het is wel belangrijk, hoor ik hier net. Ja, nou ja, dat hoor ik graag van anderen... Ik ben wat dat betreft misschien bescheiden en soms wel te bescheiden daarin. Ik vind gewoon dat ik mijn werk zo naar ja, mijn goede inzicht heb gedaan en zou willen doen. Ja. En ja, het is gewoon jammer dat, uh, dat er nu een, een hak is gezet... in uh, zo'n 34 jaar dat ik aan de club ben verbonden. Want is en, het nu definitief voorbij tussen u en Ajax? Of is er nou, nog, wordt er de, nog gesproken? Het, het zit wel heel dicht bij een uh, directe exit. We, het gaat toch om komma's en punten... en hopelijk een uitroepteken van dat het dan voorbij is zodat ik aan een nieuw leven kan beginnen. en Een nieuwe in de sport, denk ik. Want dat is het enige wat ik goed kan. Ja, Maar dat, dat is eigenlijk dus wel definitief, als ik u zo beluister. Er gebeurt niet iets waardoor u nog toch uiteindelijk een onderdak vindt bij de club. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. Ons fase employ voor David Dent, nu we toch hier <lacht> zo zitten. U kent de sportwereld ook. <lacht> ja, ik ken de sportwereld ook. Maar weet je, die, die oliemannetjes zijn zo ontzettend bescheiden. En ik denk dat als een aantal clubs dit horen, dat ze misschien daar toch wel op reageren. Wat is dat iets voor u, een andere club, David? Want die liefde voor Ajax is zo groot... dat ik me afvraag of dat er wel in zit. Ik hoop niet dat het een obstakel is voor andere clubs... om te denken, nou, oh. die nemen we niet. Oké, okay. dus Feyenoord mag bellen. <coughs> nou, misschien AZ of zo. Ja, er, zijn, er zijn in het verleden wel mensen uit Rancune naar Feyenoord gegaan, van onze club uit. En ik, ik wil in ieder geval niet iets uit Rancune doen. Ik wil het doen uit overtuiging om de, de zekerheid dat ik ergens anders een goede rol kan spelen. En teammanagement is, is mijn ding geweest de laatste 17 jaar, maar ik denk dat ik nog wel wat meer pijlen op mijn boog heb. Ja, dus Rancune-Kruif bedoelt u dan, die naar Feyenoord ging? Ja, dat is een van die ICD ja, die, die, die is. Die kun ja. um, de liefde voor de club, dat, dat vind ik wel bijzonder. want je zou, Ik kan me wel voorstellen dat als je baan wordt afgenomen na zoveel jaar... dat je denkt, ja, ik wil helemaal niks meer met de club te maken. Maar ik lees in uw boek dat u nu met de fiets naar het stadion fietst, de fiets tegen het hek zet. En dan zit u gewoon tussen de supporters, want u wil wel bij die wedstrijden zijn. Ja, want kijk uh, ja, het werk en de liefde, dat zijn toch uh, twee gescheiden factoren. En het is leuk wanneer je ze kunt mengen. Als je werknemer bent bij je grote liefde. Dan is het mooi meegenomen. En dat zorgt misschien voor een extra inzet. Een extra motivatie om je werk goed te doen. Uh, maar mijn, uh, mijn liefde die dan ja, als jongetje is gegroeid. Voor die club. Die gaat niet lijden onder wat er nu is gebeurd. Nee, ik ben nog steeds voor die kleuren voor die club. Ja, ja. En ik vind het nog steeds een, een mooie club om voor te zijn ook. En ja, ik hoop maar... elke wedstrijd weer dat ze winnen. Maar u zit daar dan op die tribune? Denkt u dan niet, ja, maar ooit zat ik op die andere plek. <laughs> ja, en u gaan... ziet die plek daar. Er gaan heel veel gedachten door me heen, ja, inderdaad. Het is een andere dimensie waarin je verkeert. Je ziet het uh, echt vanuit een andere optiek. En je hebt altijd je gedachten van hoe het was. En dat trauma, dat, uh, ja, dat verwerk ik misschien ook wel daar op die tribune... tussen de hardcore fans. Ja, want we zeggen die? Wat doe jij hier, David? Je hoort daar te zitten. Of kennen ze u niet? <laughs> um... We hebben een, een leuke, leuke groep mensen daar. En die uh, ondersteunen me op hun manier. En die ze, vinden het ook wel mooi dat ik daar zit. Want eigenlijk keer ik weer terug naar waar ik ooit ben begonnen. Want toen ik achter was, uh, zat ik ook achter, of stond ik ook achter het ja, doel. Dus weer terug naar, naar het begin. Goed, het boek Route 32. Waarin beschreven wordt hoe Ajax het afgelopen seizoen heeft gefunctioneerd. Uh, de titel staat op onze website. Dit is de dag.nu We gaan weer uh, naar live muziek. Naar mij naar Thalma. Kultheld van het hoge noorden, maar met strek je volle zalen. Uh, waarom heet het eigenlijk kelderkoort die CD en het boek? Uh, in het boek, uh, het is een boek uh, ook, ook vooral. En uh, de liedjes vergeerden als hoofdstukken in het boek. Maar in het boek vergeert de Vera Kelderbar als een soort uh, locatie waarin uh, uh, ik en andere personages uh, steeds terugkomen. En is Lisa... Oosterstraat, ja, de Verenkelderbar is een beetje de, de Kelder van Hamburg... en de cavern van Liverpool uh, in Groningen. In Groningen, ja. kijk, ja, wel even terugbrengen tot de juiste proporties. Je hebt het boek voorgelezen en op YouTube gezet. Dat is niet, zo, go dat is niet zo goed voor de verkoop, dat weet je? Nou, ik ben nu even gestapt. Uh, ik heb de helft, uh, heb ik nu, nu erop staan... maar er was een beetje een, uh, een uh, idee geboren bij mijn platenbaas, Ferry Rozenboom. Die had het idee van, uh, van Simon Kammichelt, die vroeger... Uh, de avond bij de varen besloten met een uh, gesproken column. Ja. En toen heb ik dat uh, op, op één dag het, het, het hele boek uh, voorgelezen. Uh, van s ochtends vroeg tot avond, laat. Oh. Dat dus, uh, was op zich wel een mooie, uh, mooie dag. Ja, en uh, de, komt hij helemaal erop te staan? Of, of hou je... Ja, ik, uh, ik heb nu wat druk, maar uh, binnenkort dan ga ik weer, weer verder met hoofdstuk 33. Goed, ja. nou gaan wij naar luisteren. Wat, wat ga je voor ons spelen? Uh, de nummer heet Mandarijn. dingen beginnen En houden ook weer op Maak je niet druk Leg je hoofd niet in een strap Ik lees mijn boek En ik drink mijn blikje bier Het is maandag Jij bent niet hier De mensen worden groot En later weer klein Van een sapige sinaasappel Tot een droge mandarijn Ik pak mijn fiets Zoef door het hoge land De blik op oneindig En niet al te veel verstand Ik groet een boer Maar hij groet niet terug Hoe maak je van een olifant Een mug de mensen worden groot en later weer klein. Van een sapige sinaasappel tot een droge mandarijn. En houden ook weer op. Ik ben mijn hart kwijt. Of was het nu mijn kop? Ook al ben ik dokter anders in de geschiedenis. Ik voel me vaak meer een dokter. Weet ook niks. De mensen worden groot en laten weer klein. Van een sapige sinaasappel tot een droge mandarijn. Meiden Tama, dankjewel. Mandarijn. Ja, wat dacht U, David? Ent? Herken, ik dacht, herkenbaar? <laughs> nou, ik heb mij dat al een paar keer horen spelen. Dus oh. ik, uh, niets verbaast mij van hem. Nee, maar ik vind het wel uh, geweldig. Ik, uh, ik hou er wel van. Mooi ik vind het dat het. hij nodig heel bekend moet worden. <laughs> Zwarte Piet zegt het al, die is zwart. Dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Ik snap ook niet dat de Verenigde Naties een discussie Zodat hiervan maken. Het is te gek voor... Hij heeft mijn lippen, mijn huid Ik wil op rode piet. Piet. Ik vind het Sinterklaasfeest juist het feest van gelijkheid. Oh. Ja, en mag ik dat even uitleggen? Zwarte Piet is gewoon veel slimmer dan Sinterklaas. Hebben we hebben weer te maken met een racistische sterilisering. Ja. Al jarenlang strijden voor het feit dat zwarte Piet racisme is. En het is meer dan duidelijk dat zwarte Piet racisme is. Ik wil alle kleuren pieten hebben. En dat zelfs de Verenigde Naties een onderzoek gaan doen. Ik vind een groot salariokoek dat er zo heel over gemaakt moet worden. Ja, de discussie. Nou, die is heftiger dan ooit. Op dit moment bemoeit de Verenigde Naties zich er zelf mee. praten erover met Henk Leegte van de Sinterklaas intocht in Amsterdam. Heeft u er nog zin in dit jaar? Ja, natuurlijk. Ja Ja, hoor. Wat dacht u toen, dat, dat toen u hoorde dat de VN zich er zelfs mee bemoeit? Nou, dat uh, toen dacht ik. het gaat toch wel heel ver allemaal zeg. Het <lacht> <af teken. Ja. lacht> slaat toch eigenlijk helemaal nergens? Um, <kling> nou ja, dat is hoe je het bekijkt. Um, uh, de, het comité wat in Amsterdam de Intocht organiseert... die organiseert een feestje voor zoveel mogelijk mensen. En het, is, uh, het is natuurlijk heel vervelend dat er mensen zijn... die, uh, die zich daardoor gekwetst voelen. Ja. Ja. Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Nee. Snapt u die commotie? Dat het zo hoog oploopt? Want het, eigenlijk hebben we elk jaar die discussie wel een beetje de afgelopen jaren. Maar... Ja, het, het, wordt, het wordt erger. Dat, dat kun je wel constateren, denk ik. En uh, ik heb ook het gevoel dat het niet zo ophoudt. Het gaat maar door. Ja. En het wordt steeds breder. Dus het is uh, notabene zelfs... Uh, nou ja, alle media die zijn er nu ook mee bezig. Ja, en, en de premier voelt zich geroepen om te zeggen... dat Zwarte Piet Zwarte Piet is omdat hij zwart is. Ja, of zoiets. dat lijkt me een... <laughs> Geweldige redenering, ja. Maar is er een reden waarom het zo'n zo heftige discussie aan het worden is? Nou, misschien met datzelfde wat we net hoorden... in het mooie liedje over die sinaasappel en die mandarijn. Dat gaat over heimwee en verlangen ook. En over... Um, um, ik, ik denk, nou, als ik naar mezelf kijk... Um, ben ik ten diepste conservatief althans. Ik wil dat de dingen die fijn zijn of die fijn waren... dat die altijd zo blijven. En daar moet iedereen met zijn vingers vanaf blijven. Dus Zwarte Piet moet gewoon zwart blijven? Nou ja, dat zijn gevoelens die bij een zeer groot deel van de samenleving leven. Ja. En tegelijkertijd euh, blijkt het zo te zijn... dat er ook mensen zijn die daar <kijkt> echt last van hebben. Ja. En dat wilt u serieus nemen, neem ik aan. Natuurlijk. Als organisator van uh, de intocht in, in, in Amsterdam. Maar hoe, hoe gaat u dat doen? Nou, Wat? Dat is een goede vraag en dat weten we nog niet. Want, maar het is, um, al, het is al over een paar weken. Ja, buiten. zeker. Dus het is ook wel, uh, maar toch, juist in die commotie is het van belang... dat we ook even met het bestuursgoed bij elkaar gaan zitten. En uh, we moeten ons ook realiseren... dat wij zijn niet de eigenaar van de Sinterklaastraditie. Sinterklaas is van iedereen... En um, ja, om... Wij zijn een kleine ik... speler, omdat we. Ofthans, uh, een van de spelers, ja. Uh, wij geven die traditie mede vorm. Heel lokaal in Amsterdam, waar een typische grote stadsproblematiek speelt. Ik kan me voorstellen. Of tenminste, dat weet ik. Dat in het dorp waar mijn ouders wonen. daar begrijpen ze er echt helemaal niks van. Het is natuurlijk echt iets van de grote stad. Ja. En verder ja. heb je ook nog iets als de NOS, of de NTR heet dat. Die. Um, die ook een heel belangrijk e-mail iets. Ja, want ja, die, die, die verslaande intocht van Sinterklaas. Ja. We, hebben, ja. we hebben even een suggestie van een collega Dominee van u, Dominee Gemda. Die heeft wel ja, oh ja. ja. een, een ideetje. Die discussie gaat de kinderen bereiken. Sinterklaas en Zwarte Piet, die horen onomstreden te zijn. En daarom stel ik voor om het vanaf dit jaar helemaal open te gooien. Grooie, gele, blauwe pieten, invalide, dakloze, lange, korte, vieze, dikke, dunne, smerige, meisjespieten, homopieten, hoerenpieten, junkpieten, alcoholische pieten, ADHD-pieten, gotische pieten, en ook stille pieten. Eigenlijk gewoon een doorsnee voor de Nederlandse maatschappij. <laughs> Nou, is dat een goed idee? Ja, het is heel goed. Geweldig hoe die zo, <laughs> hoe die zo uit de bocht vliegt. En, uh, ja, nee, uh, heel goed. Goed, laten we eens, ook eens even gaan praten met Jan van Wijk. Hij is van Sinterklaasgenootschap. Goedemiddag, meneer Van Wijk. Ja, goedemiddag. Ik ben van het Sinterklaasgenootschap, ja. Sinterklaasgenootschap, Nederland. Sinterklaasgenootschap Nederland. Sinterklaasgenootschap Nederland. Heb je ook een Sinterklaasgenootschap België? Of, uh... Ja, Vlaanderen, ja. Oh, die bestaan ook. Kijk, zie je wel. Ja. Wat, wat vindt u van de discussie? Nou, het is uh, uh, dit jaar wel erg raak, om het zo maar even te noemen. Ja. En uh, ik vind het, punt 1, ontzettend uh, jammer... dat het Sint-Nicolaasfeest op deze manier toch uh, een knoutje gaat krijgen... omdat er ontzettend veel uh, negatieve commotie uh, wordt uh, opgewekt... En ja, dat doet Sint-Nicolaas absoluut geen goed. U zegt niet Sinterklaas, maar u zegt Sint-Nicolaas. Is ja, dat het ja, -Nicolaas, nicolaas Wij hebben ook sint nicolaas gehad. maar Sinterklaas nicolaas is het Oké, nee, ik dacht misschien heeft dat een reden. Heeft oh. dat iets met de traditie? Maar vindt u, want meneer Leegte zegt van ja, wij moeten toch eens nadenken over hoe we dat in Amsterdam kunnen doen. En misschien moeten we toch eens zoeken naar manieren om ja, ook mensen die moeite ermee hebben enigszins tegemoet te komen. Al weten u we nog niet zo goed waar, waar, hoe, hoe. Voelt u daar ook voor om daar eens over na te denken? Nou kijk eens, we hebben er al uh, over nagedacht. Maar het is, het is uh, namelijk zo, we hebben ook regelmatig uh, al uh, discussies gehad... Uh, met uh, grote tegenstanders van het Zwart van Zwarte Piet. En we hebben er ook zelfs al een keer een studiedag aan uh, gewijd... met uh, pro's en, en, en contra's. Maar de standpunten liggen wel uiteen. En uh, laten we het toch even wel wezen... Sint-Nicolaasfeest, Sinterklaasfeest, dat is traditie nummer één in Nederland... En dat kan alleen maar omdat de miljoenen dit feest omarmen. Ja, maar niet meer ja. blijkbaar. Wat zeg u? Maar niet meer blijkbaar. Ja, kijk, het is zo van... je leeft in een multiculturele samenleving... en minister Bussemaker heeft het afgelopen week ook... vind ik heel duidelijk verwoord. Je leeft in een multiculturele samenleving... en ja, het gegeven is dan dat je het dan niet iedereen voor 100% met de zin kan maken. En uh, als het sint Nicolaasfeest behoort tot traditie nummer 1 van Nederland... betekent het in ieder geval dat er miljoenen dit feest willen vieren. Ja. maar en daar hoort Zwarte Piet bij. Ja, daar hoort Zwarte Piet bij, meneer Leegter. Daar hoort Zwarte Piet bij. U hoeft verder niet te vergaderen, geloof ik, in Amsterdam dan. Nee, nou, sorry, ja, daar hoort Zwarte Piet bij, ja. ja. Maar u zoekt naar een vorm om daar... Toch ook naar, aan het ongenoegen daar in ieder geval naar te luisteren? Of daar ja, om te, mee te beginnen doen. moet je daar naar luisteren. Kijk, dat ongenoegen, dat liep op, merkten wij. En toen hebben we de dienst en statistiek van de gemeente Amsterdam gevraagd... om hoeveel mensen gaat dat nou eigenlijk? Waar hebben we het eigenlijk over? Uh, dan weet je ook een beetje wie je spreekt. En? En toen bleek dat in Amsterdam um, een groot deel van de Surinaamse, Antilliaanse... en um, Ghanese bevolking daar echt last van had. Hm. En... Um, het is ook wel mijn ervaring als je uh, Surinamers vraagt, Surinamse vrienden vraagt... Van, wat vinden jullie van Zwarte Piet eigenlijk? Dan uh, moet ze eerst lachen en dan zeggen ze... nou ja, dit kan mij is jullie feestje, kan mij niks schelen, prima. Maar als je vraagt, doe je zelf mee? Heb je zin om mee te doen? <kijkt> dan zeggen ze, nee, nee, nee, nee, daar heb ik echt geen zin in. Dan kan je ook zeggen, nou, dat hoeft ook niet, dan doe je lekker niet mee. Maar... Um, um, er is nog een verschil tussen niet mee willen doen... En zeggen, um, of, of zeggen van nee, ik heb er echt last van. Ja. En er is dus een groep van 7% van alle Amsterdammers... die zegt er echt last van te hebben. Nee. Nou, dan nog steeds 93% niet. Nee, maar meneer Van Wijk, zou je toch niet moeten proberen... de traditie op zo'n manier aan te passen... dat dat ook voor die 7% een prettig feest wordt? Nou, ik zou me kunnen afvragen van hoe komt het nou... wat is nu eigenlijk de kern? Waar gaat het in feite om? Als een beperkte groep zich uh, uh, vereenzelvigd ziet met uh, Zwarte Piet... in de, de kaders van slavernij, uitbuiting, racisme, onderdrukking enzovoorts, koloniale tijden, dan denk ik... oh, maar dat is de Zwarte Piet die we op de dag van vandaag hebben... is dat helemaal niet. Nee. En er is ook geen enkele intentie. Dus ik zou me kunnen afvragen van... kijk, als je namelijk uh, vindt van... ja, kijk eens, dat is zwart en dat hoort niet... En, uh, omdat dat doet denken aan minder goede tijden. Dan, ik, hey, Goed. dan vraag ik me af, ja, uh, haal je dan ook alles uit jezelf? Waar okay, is je ja, eigen waarde? Dat, ja, dat ja, je okay, bent op jezelf. Ik nee, moet u onderbreken, want onze tijd is voorbij. De discussie is in ieder geval nog niet voorbij. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl.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 Ga voor een aanbod op maat naar zonzoekdak.nl. Dat doen ze ook. Al uw kasten en bedden in elkaar zetten. erkendeverhuizers.nl Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl Bij Adlon Carly's zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan.